4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De onderhandelingen in het Katshuis zijn mislukt. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zijn het niet eens geworden over de miljardenbezuinigingen. Het overleg werd kort na 1 uur vanmiddag hervat. Anderhalf uur later verliet PVV-leider Wilders het Katshuis. Volgens bronnen zijn de slechte koopkrachtcijfers voor Wilders reden om het overleg te stoppen. Voor VVD en CDA zouden die cijfers juist zijn meegevallen. De meeste oppositiepartijen willen nieuwe verkiezingen. De andere partijen willen wachten op een toelichting van de onderhandelaars. Premier Rutte en minister Verhagen geven om kwart over vier... een verklaring bij het Katshuis live te horen op deze zender. Geert Wilders geeft op dat moment in de Tweede Kamer een persconferentie. PvdA-leider Sam, PVDA Samson vindt dat er in september nieuwe kamerverkiezingen moeten komen. PvdA vindt dat alle partijen moeten zorgen dat de begroting van 2013 rondkomt. Ondanks vele waarschuwingen is de premier zeven weken bezig geweest, zonder resultaat. Hij is zijn draagvlak kwijt en moet zijn verantwoordelijkheid nemen, zegt de PvdA-leider. En SP-leider Roemer die wil zo snel mogelijk duidelijkheid van premier Rutte over het mislukte katshuisoverleg. Roemer wil daarna een spoeddebat. Ik kan zo naar Den Haag als het moet, zei hij. En ook GroenLinks-fractievoorzitter Jolande Sap wil nieuwe verkiezingen... maar is bereid om de komende tijd mee te helpen aan een crisisaanpak voor de komende maanden. Ze noemt het afbreken van de onderhandelingen goed nieuws voor Nederland. Deze coalitie is niet stabiel, zei Sap. ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slop is er teleurgesteld over... dat de onderhandelaars geen oplossing hebben gevonden... voor het aanpakken van de crisis. Hij noemt het zeer laakbaar gedrag van mensen die een verantwoordelijkheid dragen. En hij wil dat de Kamer en het kabinet nu samen een crisisaanpak maken... voor het komend jaar.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 Regenbuien en zonnige perioden wisselen elkaar af. Vooral in het zuidoosten regent het en daarbij is plaatselijk ook kans op hagel en onweer. Morgen begint zondag, maar later op de dag opnieuw kans op bui. ANW Verkeersinformatie. Er staat video op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en Woerden, 5 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. De A73 van Maaspracht naar Nijmegen is dicht bij de Swalmentunnel. En dat komt door een technische storing.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 De wietpas in coffeeshops. Het einde van Nederland gedoogland. Is die wietpas een oplossing voor de overlast bij coffeeshops... en gaan jongeren minder blowen? Of gaat het leiden tot meer ondergrondse handel in Hars? Vanavond in Debat op 2. Om tien over negen, live bij de Caro en NCRV op Nederland 2. Boek ook je KLM-tickets op... Het NOS Radio 1 Journaal. met Tim Overdijk. Drie over vier, goedemiddag. Vijf mannen en één vrouw. Drie partijen: regeringspartijen, VVD en CDA. Gedoogpartner: PVV. Zeven waken. Zeven weken praten over bezuinigingen van zo'n 15 miljard euro. Vanmiddag rond kwart voor drie stapte Geert Wilders in zijn auto. Het is voorbij het Katshuisoverleg. Twee vragen die we de komende uren willen beantwoorden. Eén, wat is er misgegaan? En twee, wat betekent dit voor het eerste kabinet van Mark Rutte? Want het ging mis vanmiddag bij het Katshuis en Michiel Breedveld zag het gebeuren. Michiel, waar waren de eerste signalen zichtbaar? Nou, het eerste signaal was uh, dat Geert Wilders het katshuis verliet in uh, zijn welbekende gepantserde wagens. Drie stuks reden ineens weg. Dat kan maar één iemand zijn, dat is Geert Wilders. Hij verliet dus rond ja, laten we zeggen, kwart voor drie uh, het beraad. En al vrij snel kregen wij van alle hoeken het signaal dat het beraad mislukt was. En dat werd bevestigd in eerste instantie door de RVD... die voortdurend zo spaarzaam was met mededelingen... of waren het de bronnen die inmiddels aan het spinnen gingen? Nou, spinnen zou ik het niet willen noemen. Uh, kijk, uh, zo'n boodschap als deze, als die uit één hoek komt... Uh, kan dat een uh, heel verdacht signaal zijn. Weet je niet zeker of je gebruikt wordt... maar als je uit uh, drie kanten te horen krijgt, het is mislukt dan is het mislukt. Katshuis beraast dus gestruikeld in de laatste fase... waarin dus een compleet pakket aan bezuinigingsmaatregelen... tot 15 miljard euro, euh, doorgerekend was door het Centraal Planbureau. En daar zijn de onderhandelaars, of in ieder geval één van de onderhandelaars... dusdanig van geschrokken en heeft de conclusie getrokken... hier kan ik mijn handtekening niet onderzetten. En vermoedelijk, gezien het feit dat Wilders wegreed... is dus de PVV degene geweest die gezegd heeft... ik kan het niet voor mijn verantwoording... Dit kan ik mijn achterban niet aandoen. En daarmee kwam ook een eind aan de radiostilte. Althans tot over tien minuten. Want alle partijen, Michiel, zullen over tien minuten... hun lezing van het gebeuren gaan geven. Ja, ik uh, sta nu uh, bij het katshuis, Dichterbij dan ik in al die zeven weken heb mogen komen... Maar nog altijd uh, biedt het geen blik op wat er gebeurd is aan die onderhandelingstafel. En daar gaat het uiteindelijk om. We zullen in het uh, koetshuis, want daar staan we nu uh, zo dadelijk een, uh, zoals dat dan heet, een doorstep krijgen. Uh, Maxime Verhagen namens het CDA en Mark Rutte namens het VVD uh, zullen hier een uh, toelichting geven op het mislukken van het Catshuisberaad. Uh, en uh, ja, dan zullen we ook horen wat de reden is geweest. Ja, een koetshuisje. Het is nu omgebouwd tot een soort mediacentrum. We staan uh, opeengepakt. En het wachten is dus op deze verklaring. Want ik uh, kan me nog zo goed herinneren, Michiel. Toen de drie mensen bij elkaar stonden. Ook daar voor het katshuis. En uh, de beelden werden geschetst van: Het gaat moeilijk worden. Wilders die zei: Ik sta hier met tegenzin. En uh, Rutte zegt van de Radiostuur: gaat beginnen. Dames en heren, wij zijn u, we zien u over drie weken weer. Nou, het werden er zeven. Uh, gisteravond uh, was het eigenlijk pas de eerste avond dat het echt serieus. Ging worden toen die berekeningen van het CPB op tafel kwamen. Vandaag werd er een vervolg aan gegeven. Had je ergens het idee uh, dat dat vanmiddag wel eens zou kunnen gaan klappen, of was het een vervolg op wat eigenlijk een soort weekendoverleg ging worden? Nee hoor, nee. Dit, is, uh, dit is wel uh, de laatste fase van de onderhandelingen die ook het moeilijkste zijn geweest. Uh, vergeet niet, we hebben natuurlijk eerder, uh, wat is gaan heten, een moeilijke fase gehad. Uh, dat was ook het moment waarop uh, Geert Wilders het niet meer zag zitten. Toen is hem op het hart gedrukt van slaap er nog een uh, nachtje over. Uh, maar goed, nu is dus uh, de finale klap geweest. Hij kan dit niet voor zijn rekening nemen. Althans, dat is de inschatting die we op dit moment kunnen maken. Nou, is nog even heel korte situatie daar, bij. Katshuis. Nou ja, we staan dus in het koetshuisje, direct naast het, het katshuis. Het is een vrij klein gebouw, volledig gerenoveerd met een kleine lege ruimte waar vroeger dus de koets gestaan heeft. Daar staan twee spreekgestoelten met daarnaast weer beeldenissen van het katshuis. Het is opvallend overigens dat de CDA en VVD, dus Rutte en Verhagen, hier kiezen voor een duidelijk andere setting dan bij het begin van de onderhandelingen toen ze pontificaal voor het katshuis gingen staan, kiezen ze dus nu een andere setting om het mislukken van het Katshuisberaad kashuis, toe te lichten. Ja, het minderheidskabinet natuurlijk met de gedoogpartner PVV. Um, we gaan praten even met Alexander Pertold uh, van D66. Goedemiddag. Goedemiddag. Vanaf het congres vandaag, hoe is het nieuws daar vanmiddag binnengekomen? Ja, vrij direct, want iedereen is op een partijcongres natuurlijk niet alleen met de partij bezig, maar ook bezig met, uh, met wat er in het katshuis gebeurde. Dus uh, wij waren eerlijk gezegd toch wel verbaasd... dat het op dit moment zo definitief lijkt. Van waar die verbazing? Uh, ik had verwacht dat na al die weken van investering... Uh, in, uh, in het akkoord waar ze mee bezig waren... en die moeilijke fase waar ze al een keer doorheen waren gegaan... dat ze uh, dan nu toch ook wel de verantwoordelijkheid zouden voelen... om het dan ook echt tot een succes te maken. Ja, enig signalen in uw richting waaruit u kunt afleiden... van hier zit wellicht de breuk? Je, je, je ziet eigenlijk de breuk ontstaan bij de start van dit kabinet. Namelijk CDA en VVD moeten hun hele hervormingsagenda inleveren. Uh, en vervolgens hebben wij eigenlijk anderhalf jaar strooigoed gekregen. 130 rijden, uh, roken in het klein café, uh, teven en opstelten... die iedere week weer met iets nieuws kwamen... waarin we weer strenger gingen straffen. Ja, ik begrijp dat, dat u in de, de verleiding komt om even terug te blikken... op dit hele uh, kabinet met de gedooppartner erbij. Maar ik wil even hebben over de afgelopen weken... toen vorige week de ook. Uh, meer Rutte weer zei van: Het hoeft echt geen dag langer te duren dan nodig is. Het heeft uiteindelijk toch zeven weken geduurd. Het resultaat is dus nul. Het, het, het resultaat zoals het nu uh, eruit ziet kan dadelijk nul zijn. Uh, ik, ik sluit dat zeker niet uit omdat ook Wilders kennelijk een persconferentie geeft. En dat is een kapitale inschattingsfout van Rutte geweest. Het heeft hem echt aan het leiderschap ontbroken en zijn politieke kompas heeft hem volledig in de steek gelaten. Zou je in ieder geval wel een poging moeten wagen om alsnog met Geert Wilders om tafel te gaan zitten... om gezien de ernst waarin het land verkeert toch nog weer een ultieme poging te wagen? Nee. Ik denk dat het enige wat nu moet gebeuren... en daarom heb ik, uh, en ik neem aan dat collega's dat ook al hebben gedaan... een debat aangevraagd, wat zo snel mogelijk moet gebeuren... is dat de Kamer het initiatief naar zich toe trekt. om de begroting 2013, dat is toch onze eerste zorg de komende dagen... om daar voor voorstellen in te gaan dienen. Dat is eerder gebeurd, ook bij het dimissionaire kabinet Balken en De Vier... Uh, hebben we dat gedaan. Daar heeft de Kamer zelfs op initiatief van d 60 voor meer dan 3 miljard zelf aan initiatieven genomen. Uh, ik denk dat de, dat de politiek in Den Haag want natuurlijk, ik kan nu wel gaan jij bakken naar het kabinet, maar de politiek in Den Haag heeft nu verzaakt. En we zullen zo snel mogelijk moeten laten zien, niet alleen richting Brussel, maar ook naar iedereen die op dit moment uh, vecht om een baan. Die zijn huis te koop heeft staan. We zullen moeten laten zien dat wij de plek zijn waar problemen worden opgelost en niet achter hekken onbespreekbaar worden gehouden. U bent bereid om in ieder geval met dit minderheidskabinet daarover verder te praten, zonder dat, zoals uw uh, andere oppositiegenoten doen, meteen om verkiezingen te vragen zullen verkiezingen moeten komen, dat ben ik met iedereen eens. Alleen mijn zorg zit nu niet alleen in een soort rare euforie rond verkiezingen. Mijn zorg zit hoe gaan we weer vertrouwen krijgen in de toekomst. En daar kan de Kamer in eerste stap zetten. Links zal een taboes moeten loslaten rond de arbeidsmarkt. Rechts zal een taboes rond de woningmarkt los moeten laten. Daar zitten de miljarden. Mensen slakken naar helderheid op, die, op, de, op dat gebied. En dan hoeven we niet al die rare schraap- en kaasschaafbezuinigingen te doen... die nu de afgelopen anderhalve half jaar over ons heen zijn uitgestort. Dus ik pleit er juist voor overbrugde te verschillen. En een demissionair kabinet kan ondaan van alle andere taken... zich richten op financiën. En de verkiezingen die komen wat mij betreft dan direct daarna. Over drie minuten gaan we weten hoe de vlag erbij hangt bij premier Rutte. Alexander Pechtold van D66, hartelijk dank. U gaat weer verder met uw congres. We spreken elkaar wellicht nog later deze middag. Bij, bij de zogeheten partatbalie, bij die Tweede Kamer, staat verslaggever Marcel Bril. Waar, zoals je eerder zei, het erg rustig was. Maar wellicht de spanning toch al aan het toenemen is, want de partijen moeten gaan praten. Zeker, ja. Nee, de uh, spanning neemt toe. Maar vooral op dit moment onder uh, cameramensen, fotografen en journalisten zoals ik. Omdat wij zojuist te horen hebben gekregen dat, en dat is het laatste bericht, Geert Wilders rond half vijf naar beneden zou komen, naar de verdieping waar hij zit, een paar verdiepingen lager, om een toelichting te gaan geven. Dus uh, de spanning zit hem de Vooral in krijgen we op tijd kabels uitgerold. Hebben we alles op tijd klaar liggen en klaarstaan. Voordat Geert Wilders hier naar beneden komt. Want het is hier duidelijk, we hebben het er eerder over gehad. Het is hier duidelijk weekend. Sommige mensen hadden hun kamerpas niet bij zich. Dat heb je wel <lacht> nodig om hier naar binnen te gaan. Zeker als je Geert Wilders spreekt. Dus uh, moesten allerlei noodpassen geregeld worden. Um, ik zie uh, heel vaak collega's hier natuurlijk van andere media. Die hebben een keurig pak aan of een coubertje. Nu zie ik ze in een... T-shirtje, dus dat is ook nog wel eens uh, aardig om te zien. Maar nee, hier wordt alles op dit moment in de gereedheid gebracht... Uh, om Geert Wilders aan te horen en hopelijk nog wat vragen te stellen... Uh, om de reden uh, te uh, achterhalen waarom hij vanmiddag om half drie vertrok... bij het katzhuis. Het, het voordeel van radio is dat je je niet hoeft te scheren op uh, zaterdagmiddag. Um, is Fleur Agema daar ook bij, Marcel? geen idee, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik denk het wel. Ik denk dat zij uh, nu wel aan het overleggen zijn wat Geert Wilders zo dadelijk gaat vertellen. Maar ik heb ze hier niet zien aankomen. Ik heb ze ook verder uh, niet gezien. Dus uh, daar kan ik geen garantie over geven. Maar ja, Fleur Agema, de mede-onderhandelaar van Geert Wilders, van de PVV, heeft natuurlijk wel een hele belangrijke rol gespeeld. Dus ik zou me zomaar voor kunnen stellen dat ze nu op dit moment in de PVV-vleugel zit. Maar daar kunnen we niet zo makkelijk bij, vanwege veiligheidsmaatregelen. Dus we zullen af moeten wachten of Geert Wilders alleen komt of dat mede onderhandelaar Fleur Agena zo dadelijk ook hier beneden na, uh, komt uh, de trap af. Prettig in ieder geval dat hij wacht tot half vijf. Dan hebben we een kwartier de tijd om te horen wat premier Verhagen en CDA-leider Maxime Verhagen ons gaan vertellen dat gebeurt in het Katshuis, of beter gezegd in het koetshuisje bij het Katshuis, waar Michiel Breedveld inmiddels uh, aanwezig is om te wachten op de komst van de twee uh, kabinetspartijen. Michiel, zijn ze in zicht? Nee, op dit moment is er nog niemand te zien. Premier Rutte en uh, Maxime Verhagen, de minister, de onderhandelaars namens VVD en CDA... Uh, zijn nog in het katshuis. de ambtswoning van de premier. Wij zijn in het uh, Koetshuis uh, met uh, nou ja, gespannen afwachting dus, uh, van uh, de verklaring. grote vraag is natuurlijk waarom is het katshuisberaad op het laatste moment mislukt? Uh, zeven weken gesproken. We kunnen wel zeggen dat daar toch een uh, vrij volledig pakket aan maatregelen uitgekomen is. En uh, wat het grote struikel, struikelblok uiteindelijk is geworden, uh, zijn dan toch de doorberekeningen van het Centraal Planbureau. En um, ja, er wordt ons even de, het zicht uh, versperd. Ik weet niet precies waarom dat is, maar misschien een uh, stukje beeldregie. Oh, we mogen wel kijken. Mag je niet fotograferen, is dat het? Oh, dat was de afspraak. De afspraak is dat we alleen binnen fotograferen en filmen en niet buiten. Ja, kunnen wij het afleiden dat uh, Rutte en Verhagen duidelijk kiezen voor een heel ander beeld... bij uh, een toelichting op het mislukken van het Katshuisberaad. Daar hoort natuurlijk uh, het katshuis misschien wat minder uitdrukkelijk bij dan uh, bij het begin. Waar ze pontificaal met z'n drieën, Geert Wilders was er toen nog bij, poseerden... en een uh, korte doorstep, een korte verklaring gaven. Ik zie ze nu aankomen... Inderdaad, uh, premier Rutte, uh, Stef Blok namens de VVD... vergezeld door Maxime Verhagen, de minister, hoofdonderhandelaar namens het CDA... en Siebrand van Haarsma-Buma, de fractieleider in de Tweede Kamer. Zij lopen nu het koetshuis binnen. Gevieren Er staan twee microfoons opgesteld. Dus ik vermoed dat alleen premier Rutte en Maxime Verhagen een korte verklaring zullen Goedemiddag, geven. Goedemiddag. Korte inleidingen. Korte inleidingen van de minister-president en de vice-minister-president. Daarna is er ruimte voor vier vragen. Na afloop van deze bijeenkomst zijn de fractievoorzitters beschikbaar... voor een uitgebreidere toelichting. Ik geef graag het woord aan de minister-president. Ja, dank. Uh, bijna zeven weken geleden stonden we hier. Hè? Maxime Verhagen, Geert Wilders en ikzelf. Hier buiten bij het katzhuis. En toen sprak ik de ambitie uit om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 Daarom staan we hier vandaag met lege handen. Dit kabinet en deze politieke samenwerking is het gevolg van een complexe verkiezingsuitslag en een versplinterd politiek landschap. Succes was niet bij verzekerd voor dit minderheidskabinet met gedoogsteun. Maar dat wij dat avontuur niet tot een goed einde hebben kunnen brengen, ervaren alle betrokkenen als een nederlaag. En dat raakt mij zeker ook persoonlijk. Ik heb zojuist de koningin telefonisch op de hoogte gesteld van de ontstaande politieke situatie. Maandagochtend zal de ministerraad in een extra vergadering bijeenkomen om zich op de situatie te beraden. Pretenties passen mij vandaag geen zins. Als wij niets doen, en dat wil ik erbij zeggen, als wij niets doen, dan is het simpelweg zo dat we volgend jaar 28, 28 miljard meer uitgeven dan het binnenkomt dan stijgt de staatsschuld dagelijks met 90 miljoen euro. Met andere woorden... het belang van Nederland is vandaag niet anders dan gisteren. En gezien die ernstige situatie... wil het kabinet in overleg met de Tweede Kamer... voorstellen doen om de noodzakelijke maatregelen te treffen. En we zullen daarbij steeds het belang voor ogen willen houden... van werkgelegenheid, het herstel van de overheidsfinanciën... en het behoud van het vertrouwen van de financiële markten. En dat alles...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 En investeringen. Maatregelen die de economie sterker maken, die mensen zekerheid bieden over hun baan, hun pensioen, hun huis, over de toekomst van onze sociale zekerheidszorg en onderwijs. En die mensen die zouden die maatregelen komend jaar voelen in hun portemonnee. Zeker. Maar dat zou ruim binnen aanvaardbare grenzen kunnen blijven. En dan zou na 2013 een verbetering tegenover staan. Juist in economisch moeilijke tijden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 Mag ik als eerste het woord geven? Steven Schoppert, RTL. Meneer, de heer Verhaag is vrij duidelijk... en verwijt de heer Wilders, duidelijk ook. Doet u dat ook? Is Wilders een Ja, De heer Wilders heeft overduidelijk de besprekingen verlaten. Gisteravond leken wij zeker naar de terugkomst van het cijfers- straal Planbureau straalplanbureau... met een pakket te kunnen komen wat zou voldoen aan alle randvoorwaarden... ook met acceptabele effecten in de sfeer van de werkgelegenheid en in de koopkracht... En er was ook nog ruimte om die koopkracht verder te repareren. Uh, uiteindelijk heeft hij vanmorgen overleg gehad met zijn fractie... of althans met zijn uh, onderhandelingsteam. En daar is de conclusie getrokken, getrokken dat zij de resultaten... niet voor hun verantwoording kunnen nemen. Kijk, ik betreur dat. Uh, uh, uiteindelijk denk ik dat het uh, niet aan de historicus Rutte... maar aan toekomstige parlementaire historici moet zijn... om te bepalen wie er schuld heeft. Uh, maar ik vind het een uh, buitengewoon betreurenswaardige ontwikkeling... omdat Nederland in een ongelooflijk moeilijke positie zich bevindt... Eh, en de economie op dit moment geen eh, kabinetscrisis kan veroorloven. u nu ook zeggen dat er dus direct nieuwe verkiezingen hoeven te volgen? wat u betreft? Kijk, nieuwe verkiezingen liggen natuurlijk op zich voor de hand nu. Eh, de, de basis, de meerderheid is ontvallen aan dit kabinet. We hebben maandag daarover beraad. Maar eh, verkiezingen is natuurlijk een voor de hand liggend scenario. Pim van Galen, NOS. Ja, het feit dat u nu al de zwarte fiets naar de heer Wilders schuift... dat betekent eigenlijk dat, dat de campagne al begonnen is, lijkt het wel. Hè? De verkiezingscampagne.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 Uh, een aantal belangrijke kwesties die spelen rondom werkgelegenheid... Uh, staatsfinanciën, behoud van financiële markten en antwoorden formuleren. Dat is wat ons nu ten eerste... U gaat een eigen begroting 2013 indienen, zegt u? We gaan in ieder geval maandag met het kabinet bespreken... hoe wij gegeven de politieke situatie zo goed mogelijk... die politieke situatie het hoofd kunnen bieden. De verkiezingen liggen natuurlijk voor de hand. Maar we willen ook proberen om in de tussentijd... met de Tweede Kamer zo goed mogelijk te komen... En tot afspraken om in deze ernstige situatie Nederland door deze fase te lozen. Denkt u dat de financiële markten hier niet uh, paniekerig op zullen reageren? Dat Nederland niet in staat is om de overheidsfinanciën op orde te krijgen? Wij zullen de financiële markten duidelijk maken... dat dit kabinet bereid is in goed overleg met de Tweede Kamer... alle noodzakelijke maatregelen te treffen... om het behoud van het vertrouwen van de financiële markten zeker te stellen. De bedrijf van de arbeid heeft al gezegd, we gaan u niet helpen. Dat is de, een, van de, een van de grootste partijen. Wij gaan stap voor stap, nu eerst het kabinet maandag... Wij hebben de wil om in overleg met de Kamer. En ik heb al gezegd, ik zei letterlijk, pretenties passen mij vandaag niet. Ik sta hier natuurlijk ook met zojuist mislukte onderhandelingen. Dat vinden we allebei verschrikkelijk, omdat het land ons zeer aan het hart gaat. En we dachten eruit te zijn We dachten een akkoord te hebben. We willen maandag proberen met het kabinet zo goed mogelijk die situatie het hoofd te bieden. En dan in overleg met de Kamer te bezien hoe we toch. Gegeven situatie, zoveel mogelijk van de noodzakelijke mag, maatregelen mag u, nemen. Mag ik tot slot u vragen hoe gaat u dat doen? Komt er een soort nieuwe kabinetsformatie dat Samson, Roemer en zo allemaal eh, langskomen? Of gaat u dat aan plein publiek doen? We gaan nu eerst stap voor stap. Dit is nu net gebeurd: maandag de eh, ministerraad. Wij willen zo goed mogelijk, gegeven die politieke situatie en vooral ook de economische en financiële situatie, met antwoorden te komen. Maar nogmaals, ons past geen, passen geen pretenties. Het is niet gelukt. We hebben geen meerderheid en we zullen dus goed mogelijk samen met elkaar moeten kijken hoe we erin slagen om in aanloop naar mogelijke verkiezingen alle noodzakelijke maatregelen te nemen. Wie heeft er nog een laatste vraag? Breedveld. Um, ja, de simpelste vraag is eigenlijk komen er verkiezingen? Goed, ik meen dat u die vraag net beantwoord hebt. Dat ligt natuurlijk op zichzelf voor de hand. Maar we moeten eerst maandag met het kabinet vergaderen. Daarna eh, heb ik mijn afspraak met de koningin. Die zal natuurlijk ook in het bijzonder in de in het teken staan van de ontstaande politieke situatie. En dan zal ik u daarna erover berichten. Eh, wat veel belangrijker is, is de vraag hoe wij in de aanloop naar mogelijke verkiezingen zo goed mogelijk samen met de Kamer kunnen proberen... om toch de noodzakelijke maatregelen te nemen. Had u niet veel eerder de beslissing moeten nemen om niet met Wilders... een vrij dunne basis uh, voor samenwerking... Uh, ja, om het toch over een andere boeg te gooien? We waren heel ver. We waren heel ver. Misschien Kijk, kan ja, Maxime iets over zeggen. Misschien is dat ook gedurende deze onderhandelingen... en we natuurlijk heel duidelijk de voorwaarden waaronder dat moest gebeuren... namelijk ervoor met investeren bezuinigen... Uh, de voorwaarden van een, het op orde brengen, ook van de overheidsfinanciën... en stabiliteit behouden bij de financiële markten, dat die uh, blagen... Bij alle maatregelen die we besproken hebben in de afgelopen zeven weken, met al die maatregelen die uiteindelijk voorlagen, daar heeft ook de PVV mee ingestemd. Dat was dus qua individuele maatregelen, afzonderlijke maatregelen, daar is iedere keer uiteindelijk ja tegen gezegd door alle drie de partijen die deelnamen aan de onderhandelingen. En dan is het natuurlijk vreemd als dan het totaal er ligt, dat dan de PVV, dat dan... Wilders de politieke moeite heeft om die maatregelen te verdedigen... waarmee hij eerder heeft ingestemd. Allerlaatste vraag voor een vandaag. maar Schoenen. We wij waren heel ver. Uh, toch uh, is het geklapt, is de heer Wilders weggelopen. Maar hoe kunt u dan de indruk gehad hebben dat u zo ver geweest bent? Is de wil er uiteindelijk bij de heer Wilders niet geweest? We waren helemaal klaar. We hadden gisteravond hebben de laatste besluiten genomen. We hadden nog twee knopen door te hakken, die hebben we gisteravond doorgehakt. En we hadden inmiddels de cijfers terug van het Centraal Planbureau... die een gematigd beeld lieten zien op werkgelegenheid, koopkracht, eh, economische groei... En, en ons ook brachten op het zolder wat noodzakelijk is... om aan alle voorwaarden, nationaal en internationaal, te voldoen. Sterker nog, we hadden zelfs wat geld over... om ook nog wat verdere koopkrachtreparatie te doen voor het komend jaar. Dus gisteravond dacht u, we zijn er. Nou ja, gisteravond uh, uh, heeft Geert Wilders gezegd... ik wil morgenochtend mijn formatieteam of fractie... ik dacht het uh, formatieteam, onderhandelingsteam, overleggen. En vanmorgen kwam hij terug. En hoewel het dus op het verder verwerken van die Centraal Planbureau cijfers... alle ruimte was om dat te doen... Uh, heeft hij eigenlijk gezegd dat het heeft geen zin heeft meer. En dat dan was wij dus, wij zijn... willen stoppen. Was, was de wil wel bij hem zelf aanwezig, denk ik? Dat moet hij hem vragen. Ik weet niet wat er gebeurd is. De wil was er in ieder geval om op alle afzonderlijke maatregelen in te stemmen... want anders had hij daar niet mee ingestemd. Nee. Dank u hartelijk voor uw komst. En de fractievoorzitters zijn beschikbaar om nog een nadere toelichting te geven. Dank u wel. En dat is het koetshuisje in het Katshuis. En ik heb geteld, vijf keer zei de premier verkiezingen liggen voor de hand. Wat kun jij daarop zeggen, Joost Vullings? Nou ja, het is een persconferentie die veel vragen al beantwoordt... maar ook nog wel veel uh, vragen oproept. Uh, kijk, als we het hebben over verkiezingen... Dan, dan is het natuurlijk aan de Tweede Kamer. Hij zegt, ik heb wel de koningin op de hoogte gebracht... van de ontstaande situatie, maar daaruit maak ik niet op... dat hij heeft gezegd, uh, mijn kabinet is gevallen. Dus het kabinet Rutte-Verhagen zit... Er er nog steeds. Uh, maandag is de ministerraad. Uh, vermoedelijk dinsdag is er een debat. Dan zou er bijvoorbeeld een motie van wantrouwen ingediend kunnen worden... En wat gaat Geert Wilders dan doen? Dus hoe dit allemaal verder gaat, is zeer uh, ongewis. Maar dat er verkiezingen komen, dan sluit ik me graag aan bij de premier. Dat ligt, uh, ligt dus voor de hand. Maar het was wellicht interessant... omdat we natuurlijk een beetje een inkijkje hebben gekregen van, van wat er gebeurd is. Ja. Ze waren er gisteravond dus gewoon nagenoeg uit. En vanochtend is, uh, is Wilders dus een eigen kring overleg gehad... En ja, daar is de conclusie getrokken. We gaan het niet doen. En je ziet dus de verrassing en de teleurstelling... en wellicht ook al verbitterdheid... bij met name Maxime Verhagen van het CDA... En van wat er dan vanochtend of begin van de middag... in het uh, Katshuis is gebeurd. En je ja, ziet ook het loopt gelijk, geen uh, blad van de mond. Wilders nee. loopt weg voor zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft niet de politiek op moed gehad om de afspraken na te komen... die we toch afgelopen anderhalf jaar geleden... aan het begin van dit uh, minderheidskabinet... plus gedoogpartner hebben gemaakt. Ja, en nee, hij had ook nog zo'n zin als de toekomst van Nederland... is door Wilders de grond. 16 miljoen Nederlanders in gelaten. Ja. Dat roept natuurlijk om een reactie van Geert Wilders. Die verwachten we elk moment in het gebouw van de Tweede Kamer. Gaat Geert Wilders binnen nu een paar minuten uh, zijn uh, visie op de ontstaande situatie geven. Maar Joost, ga verder. Uh, ja, nou ja, de, uh, een interessant inkijkje dus uh, hoe, het, uh, hoe het allemaal gebeurd is. En je, je zag het aan de taal van Maxime Verhagen. Je zou kunnen zeggen, de verkiezingscampagne, hoewel er nog geen datum is vastgesteld... en het nog niet zeker is, is al wel begonnen. Uh, het Zwarte pieten is begonnen. Nou, Geert Wilders heeft ongetwijfeld ook gekeken naar deze twee heren. Hij heeft zijn persconferentie ook verlaat, want dat zou tegelijkertijd plaatsvinden. Uh, onhandig voor ons, maar ook onhandig voor hem. Dus hij heeft eerst hier naar kunnen kijken. En ik denk dat hij wel een tikkie terug gaat geven. We gaan de luisteraars even op de hoogte brengen van de laatste nieuwsontwikkeling. Die krijgt er van Mark Visser: Radio 1, het NOS Journaal. De onderhandelingen in het Catshuis zijn dus mislukt. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zijn het niet eens geworden over de miljardenbezuinigingen. Het overleg werd kort na één uur vanmiddag hervat. Maar anderhalf uur later verliet PVV-leider Wilders het Catshuis. Premier Rutte vindt dat het PVV-leider Wilders ontbrak aan politieke wil. Daarom staan we nu met lege handen. De CDA-onderhandelaar Verhagen zegt dat Wilders 16 miljoen mensen in de steek heeft gelaten. Volgens Rutte kan Nederland zich geen nieuwe kabinetscrisis veroorloven. Verkiezingen is volgens Rutte een voor de hand liggende mogelijkheid. En hij heeft de koningin geïnformeerd. En hij hoopt met de Kamer voorstellen te kunnen maken om de noodzakelijke hervormingen door te voeren. De politie Groningen vermoedt dat tiental asielzoekers in Ter Apel de afgelopen jaren een valse aangifte hebben gedaan van mensenhandel. En ze doen dat waarschijnlijk om hun legale verblijfstatus te rekken. Volgens de politie hebben asielzoekers in Ter Apel sinds 2007 bijna 50 keer aangifte gedaan van mensenhandel. Het grootste deel van die zaken is geseponeerd. En het Nederlandse bergingsbedrijf Smit mag niet de Costa Concordia bergen. De klus van 200 miljoen euro gaat naar het Amerikaanse bedrijf Titan. Het cruiseschip liep begin dit jaar in de buurt van het Italiaanse eilandje Giglio... op een rots- en kapzeiste. Tot was over de hoofdpunt uit het nieuws. ANUB Verkeersinformatie. Er staat video op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Rewijk en Woerden, 4 kilometer. En dat komt door werkzaamheden. 1 over half vijf. U bent terug in het speciale Radio 1 Genaal. Naar aanleiding van het klappen van de katshuisbesprekingen. Het wachten is op uh, het verhaal van Geert Wilders. Dat is de man die vertrok vandaag. Nadat hij gisteravond, na het doorhakken van de laatste knopen... al dus premier Rutte, zei ik wil erover nadenken. Ik wil op zaterdagochtend met mijn uh, fractie hierover spreken. En we staan nu op een moment dat zowel de premier... als zijn kabinetsgenoot uh, Maxime Vraag hebben gezegd... verkiezingen liggen voor de DLKDP hand. Marcel Bril in de Tweede Kamer. Bij de plek waar Geert Wilders gaat spreken. Dat gaat ieder moment gebeuren. Dat klopt. De deur wordt opengehouden. Ik hoor trap. En jawel, daar is Geert Wilders. Hij komt naar beneden gewandeld om een statement in eerste instantie af te leggen. We gaan meeluisteren. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, er lag uiteindelijk een pakket wat de economische groei zou schaden de komende jaren. Wat de werkloosheid uh, zou laten oplopen. En wat de koopkracht voor veel mensen en met name voor AOW'ers in 2013... Eh, fors zou raken. Zeker ook als je de koopkrachteffecten van de 18 miljard... die we al hadden afgesproken, erbij eh, optelt. En dat allemaal om een Europese eis, die ook de VVD heeft overgenomen... van 3% tekort in 2013 te realiseren. Met andere woorden, 14 miljard bezuinigen... wat slecht is voor de economie, wat de werkloosheid doet groeien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 Premier Rutte en Maxime Verhagen die geven u de schuld. U zegt, Wilders is weggelopen. Bent u dat met hen eens? Nou ja, kijk, het is wel tekenend dat het Zwarte Pietenspel al is begonnen. Ik ga niet de heren verwijten maken. Ze maken mij blijkbaar wel een verwijt. Er is geen deal voordat er een totale deal is. Dus als de heer Verhagen zegt dat wij overal mee hebben ingestemd... is mijn antwoord, we stemmen pas in met het hele pakket... Als we overal ja tegen zeggen, dat hebben we ook altijd met elkaar afgesproken. Dus uiteindelijk eh, is het hele pakket voor ons... samen met die koopkrachtplaatjes, vooral voor de AOW'ers in Nederland... Ja, onder dwang van die 3%-eis eh, van de bureaucraten uit Brussel... Eh, voor ons reden om te zeggen, we doen het niet. En ja, dan kan je de zwarte piet aan de PVV geven. Eh, ik zou zeggen, eh, als er wat minder stringent aan die 3% was vastgehouden... als we wat minder hadden bezuinigd... Uh, dan waren de koperplaatjes beter geweest... dan was de werkloosheid niet opgelopen... en dan was het voor de economische groei ook minder gast. Maar u wist dit toch al een tijd? Want uh, er staat al, uh, voordat u begon aan die onderhandeling heeft de VVD al gezegd... die 3% die is heilig voor ons. U wist dat die ijzer lag. U wist ook dat het CDA daarin mee ging. U bent zeven weken bezig. Wat is er, waarom bent u dan nu zo geschokt en dan weggelopen? Nou, we hebben het ook serieus geprobeerd. En ik vind het ook ontzettend jammer dat het niet is gelukt. Want Nederland zit op zich ook niet te wachten op een crisis nu.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 Brussel moet gehoorzamen. Wij willen niet gehoorzamen aan Brussel. We willen ook niet onze AOW'ers laten bloeden voor de dictaten uit Brussel. Ja, en we hebben een poging gedaan. Uh, we wisten inderdaad, daar heeft u gelijk in wat iedereen uh, wilde. Wij hadden zo ook onze wensen. En het totaalpakket wat we vandaag hebben gezien um, is onacceptabel. En ik kan, mijn kiezer, ik kan mijn kiezer recht in de ogen kijken. Ik heb mijn rug recht gehouden. Ik ben voor hen opgekomen. En dit pakket is niet in het belang... Van de PVV Heeft al... Moeten er nu verkiezingen komen, meneer Wilders? Volgens mij was de gemeenschappelijkheid in die vragen <coughs> of er verkiezingen zouden komen. Ik denk dat de kiezer nu moet spreken. Ik denk dat het tijd is om nou de kiezer in Nederland via de stembus te laten bepalen hoe Nederland er in de toekomst uit moet zien. Moeten we, zoals CDA en VVD willen, luisteren naar de dictaten uit Brussel... En daarom, ja, onze mensen en ook onze AOW'ers laten bloeden in een portemonnee. Is dat wat Nederland wil? Of kan het ook een tandje minder? Kunnen we ook niet op 3% tekort volgend jaar uitkomen, maar op een ander percentage? En kunnen we niet ook veel anders bezuinigen? Dat er moet worden bezuinigd. Dat ben ik met iedereen eens. Maar de manier waarop je bezuinigt, zouden wij op een totaal andere manier doen als nu volgend. Dus u bent u ook dan nou geen gedoogpaarder meer? Ja. <tousse> Hoe zal u kiezen reageren? Nou, ik denk en ik hoop dat de kiezer zich realiseert dat wij onze rug recht hebben gehouden. Dat wij niet vanwege de dictaten uit Brussel om tot 3% te komen, uh, ja, wat ik al zei, de werkeloosheid laten oplopen. De komende uh, twee jaar de economische groei laten stagneren. Uh, en zeker ook de koopkracht van met name AOW'ers, uh, dat die uh, stevig wordt gepakt. Dat denk ik dat wij niet moeten doen. Ik denk dat heel veel kiezers, dat hoop ik het dan zeggen... goed zo PVV, goed zo Wilders, je hebt je rug recht gehouden. Wij hebben hele andere plannen, we hebben een heel ander pakket. En dat gaan we nu in verkiezingen wat mij betreft... aan diezelfde kiezer voorleveren. Heeft u ooit geloofd dat het pakket Als ik niet had geloofd dat het zou kunnen lukken... was ik er nooit aan begonnen. Wij hebben oprecht, en nogmaals, ik deel geen zwarte piet uit... aan de heer Verhagen en Rutte, ik ben ook ervan overtuigd... dat zij oprecht een poging hebben gedaan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 Dus u zegt nieuwe verkiezingen zo snel mogelijk? Nieuwe verkiezingen, uh, hoe eerder hoe beter. Ik denk, en daarom betreur ik ook wat er nu is gebeurd... dat het voor Nederland goed is als er snel een missionaire regering komt... en um, uh, ja, er opnieuw maatregelen kunnen worden genomen. En ik hoop dat die PVV-kiezer, als die niet wil dat Europa het hier voor het zeggen heeft... die eis van CDA en VVD om die 3% van Brussel, om die waar te maken... als die niet wil dat die in zijn kooppracht zeker ook de ouderen worden geraakt. Als hij niet wil dat de werkeloosheid stijgt... dan hoop ik dat de kiezer in de verkiezingen... de PVV een hele grote partij maakt... zodat we het anders kunnen doen dan nu dreigt Maar Bent u in de tussentijd nog gedoogpartner? Totdat er verkiezingen zijn, bent u dan nog gedoogpartner? Er is geen... Wij zijn zeker geen gedoogpartner, Nee. Bent u teleurgesteld of is het stiekem ook wel een opluchting? Want u heeft natuurlijk, als er een akkoord zou komen... heel veel moeilijke dingen te vertellen aan uw kiezer. Nee, het is echt een teleurstelling. Ik ben helemaal niet bang om pijnlijke beslissingen aan mijn kiezer voor te leggen. Op het moment dat wij het zelf voor het zeggen hadden gehad... hadden we ook pijnlijke beslissingen aan de kiezer voorgelegd. Maar op een andere manier. Uh, ik denk... Maar dat zullen we nu in ons verkiezingsprogramma laten zien... dat wij niet eh, tot de 3% terug waren gegaan. Dat wij, als het gaat om de koopkracht van de burger... dat we meer in de overheid hadden gesneden... dan de burger hadden laten bloeden. We hadden het op een hele andere manier gedaan. En ik denk ook dat dat kan. En eh, daar gaan wij nu campagne op voeren. En ik hoop dat er heel snel verkiezingen komen. En dat zijn... gisteren was er een, een politieke in crisis een in Limburg. Vandaag in Nederland heeft de situatie van gisteren in Limburg... nog effect gehad op wat er vandaag... in. Den Haag gebeurt? Nee, dat heeft er geen effect op gehad. Het is natuurlijk zeer kwalijk wat het CDA Limburg uh, gisteren heeft gedaan. Maar dat verwijde ik de heer um, um, Buma... En de heer Verhagen absoluut niet. Ik geloof dat zij zelf nog hun best hebben gedaan... Uh, via de interne lijn om uh, te voorkomen wat daar is gebeurd. Dus dat is geen verwijt. Dat heb ik niet meegenomen naar de onderhandelingstafel. Maar dat blijft wel dat het natuurlijk heel kwalijk is... wat het CDA in Limburg, niet het CDA landelijk... wat het CDA in Limburg um, uh, ja, ons daar heeft uh, geflikt. Ja, snapt u wel dat het een beetje... Ja... Toevallig lijkt, uh, zeven weken onderhandelen, gisteren crisis. U stuurt een felle tweet over de opstelling van het CDA in Limburg. En een dag later stapte u uit het onderhandelingsproces in Den Haag. Ja, dat, ik begrijp dat u die vraag stelt. Maar gelooft u mij, ik heb dit niet meegenomen naar de onderhandelingstafel. En ik vind het heel kwalijk wat het CDA in Limburg heeft gedaan. Maar ik heb ze daar landelijk niet op afgerekend. Sterker nog, ik weet dat de heer Verhagen en ook de heer Buma... gisteren nog in Limburg hun best hebben gedaan om te voorkomen wat daar is gebeurd. Dus dat verwijder ik ze niet en dat heb ik niet meelaten. Rutte, zegt, niet de Rutte zegt, de zegt... Bent u klaar voor nieuwe verkiezingen? Want nieuwe... er is nogal wat aan de hand ook in uw partij. Daar bent u niet bang voor? Ik ben uh, zeer erg... Um, um, um, verheug ik me op verkiezingen. Ik hou van uh, campagnevoeren.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 Sorry, nog keer. Ben je niet bang voor een ruk naar links? Want dat is het laatste wat u zou willen. Nou, nogmaals, de kiezer is aan zet. Natuurlijk zou niemand dat willen. Maar de kiezer is nu aan zet. De kiezer kan zien dat wij onze rug recht hebben gehouden. Tegen eisen van Brusselse bureaucraten van 3%. Tegen de AOW'ers die in een portemonnee worden gepakt. Daarvoor zetten wij ons tegen. Onze campagne zal ook gaan. Tegen Europa. Tegen die 3%. Tegen de euro. En voor een sterker Nederland met een positief verhaal. Maar op een andere manier, zonder dat het de burger raakt... Althans niet in de mate dat nu dreigt het te gebeuren en meer in de overheid wordt gesneden. Daarvoor zijn we als PVV opgericht. En ik denk dat dat, nee, ik zie het met heel veel vertrouwen tegemoet, de verkiezingen die kunnen, komen. Had u dit allemaal niet eerder kunnen bedenken? U bent zeven weken daar aan tafel geweest. Rutte en Verhagen zeggen net, we waren er eigenlijk bijna. Nou ja, je bent er niet eh, totdat eh, de laatste klap op het pakket is eh, gezet. Dat hebben we ook nogmaals altijd met elkaar afgesproken. Er zijn geen deals. Eh, voor de, er is geen totaaldeal. Voordat je op het einde overal ja tegen hebt gezegd. Dus eh, eh, eh, ik had gehoopt dat het goed zou komen. Uh, maar de realiteit uh, ja, heeft ons laten zien... dat er een pakket lag wat uh, voor de PVV-kiezers slecht is. Ik denk dus ook voor Nederland slecht is. Met nogmaals luisteren naar uh, die 3% van uh, Brussel. AOW'ers in een portemonnee uh, pakken en een werkloosheid die oploopt. Uh, ja, ik zie niet wat het belang van Nederland is. Dus wat mij betreft, nee tegen dat pakket. En zo snel mogelijk. Is het ook Rutte het zegt... belang van de PVV? Omdat de peilingen voor uw partij de laatste tijd slecht zijn? Ik ben nooit zo onder de indruk van peilingen. Ik heb op 31 zetels in de peilingen gestaan en een jaar daarna op 1. En alles wat er ongeveer tussenin zit. Dus ik ga het vertrouwen, met vertrouwen de kiezer tegemoet. En ik weet één ding. Ik zeg tegen onze kiezer, of ze nou Hengen, Ingrid of anders heten. Wij hebben onze rug recht gehouden. We zijn niet ten koste van uw portemonnee akkoord gegaan met eisen uit Brussel. Ook de AOW'ers in het portemonnee gaan wij niet pakken. En ik hoop... En ik vertrouw erop dat de kiezer dat heel erg waardeert. Rutte zegt dat ze ook vanmiddag nog bereid waren om u tegemoet te komen. Waarom heeft u daar niet op gewacht? Het was uh, um, onvoldoende. Ik ontken niet dat men ook op onderdelen van de Koppelplaatjes ons uh, tegemoet wilde komen. Maar niet uh, op alle punten. Bijvoorbeeld niet op uh, het verlies van korporat van AOW'ers... En ja, dat maakte het totaal voor ons samen met het hele pakket. En nogmaals, we zagen het in een geheel, het pakket, plus de effecten op werkeloosheid, economische groei en koopkracht. En het totaal was volstrekt onaanvaardbaar. Bent u niet bang dat u voor altijd de PVV als een onbetrouwbare partij wordt gezien in zulke coalities? Wij zijn de enige partij die de rug heeft rechtgehouden. Wij hebben geknokt voor onze kiezer. We zijn over onze schaduw heen gestapt en geprobeerd het mogelijk te maken. Maar nogmaals, op het moment dat de zweep van Brussel... 3% in 2013 een tekort die door de VVD is overgenomen... als dat leidt tot koopkrachtverlies, ook in 2013... vooral voor de ouderen, leidt tot meer werkeloosheid... minder economische groei volgend jaar... ja, dan is dat iets wat wij niet voor onze rekening kunnen nemen. En ik hoop en ik vertrouw erop dat die PVV-kiezer zegt... Uh, Wilders, uh, jullie hebben in ieder geval je rug recht gehouden... en je bent niet meegegaan met die eis van Brussel waardoor we Nederland kapot zouden bezuinigen. Maar u zegt geen 3%. Hoe ver was u wel bereid te gaan? Of ontkent u dat er een crisis moet worden opgelost? Nee, ik zeg niet dat wij niet bereid zouden zijn geweest... om tot de 3% te gaan. Ik zeg alleen niet op deze manier. Wij zouden zelf niet naar die 3% hoeven gaan. Wat ons betreft mag dat ook 3,5 of 4% zijn in 2013. We hebben wel gekeken of het kon. Maar het uiteindelijke pakket, waar vooral op de burger wordt gehakt... waar de koopkracht van de AOW'ers ook vooral... Um, uh, wordt geraakt, waar de werkloosheid stijgt... is voor ons, al hebben we het gebeurd, onacceptabel. U was bereid om voor vele miljarden aan bezuinigingen wel te tekenen. Je kan niet uh, um, het tekort terugdringen um, zonder dat je bezuinigt. Dus wat ik al heb gezegd, er was geen enkele deal zonder een totaaldeal. Dus we hebben nergens in het totaal ja op gezegd. Maar ook wij snappen dat als je het tekort terug wilt dringen... en als PVV willen we dat misschien wat minder dan CDA en uh, VVD dat er ook pijnlijke maatregelen bij zitten. Maar die van ons zouden vooral bij de overheid het mes hebben gezet... en minder bij de burger. U wilde ook praten over immigratie. Is er op dat punt iets bereikt? Ja, en daar ga ik verder allemaal niets over zeggen. Het totaalresultaat eh, is iets wat eh, nogmaals voor ons eh, onvoldoende is... en wat niet in het belang is voor onze kiezer... Uh, om daarmee akkoord te gaan. Kreeg u daar te weinig? Rutte heeft een verhaal gezet. Waar zijn de eigen stappen niet uit is. Ja, je bent er niet uit voordat je uit het totaal bent. Dat is wat we van begin af aan van dag één hebben afgesproken. Dus ik snap dat ze dachten dat ze een heel eind waren. Dat ontken ik ook niet. Maar er is geen akkoord voordat er een totaalakkoord is. En ja, en wij hebben dat met elkaar gewogen en gezien... Dat ja, die eis van Europa om naar 3% terug te gaan. Dat dat leidt tot een voor ons toch pakket wat wij niet voor onze rekening kunnen nemen. Wat zeker in 2013 voor de AOW als de oudere Nederland tot ja, wat ons betreft te hoge eh, gevolgen in een portemonnee zou zijn. Wat de werkloosheid eh, volgend jaar doet oplopen, wat de economische groei eh, minder laat groeien. Ja, dat is iets wat wij uiteindelijk, en je maakt op het einde altijd een eindafweging. Um, ...zeggen van dit is uh, onvoldoende, dit nemen wij niet voor onze rekening. Ja, dus het land in crisis, meneer Wilders, en u haakt af. Dat hoop ik niet. Sorry? Meneer Wilders, het land is in crisis en u haakt af. Vandaag. Wij haken uh, niet af. Uh, wat is gebeurd is dat wij nee zeggen tegen een onderhandelingsresultaat... ...wat er dus niet is, um, um, wat wij denken dat voor onze kiezer onacceptabel is. En wat is nou goed voor Nederland? Wat niet goed is voor Nederland, is dat wij blind varen op de eisen uit Brussel. Daarmee de werkloosheid laten oplopen, de economische groei laten stagneren. En de mensen in een portemonnee, en vooral de ouderen in 2013, in een portemonnee raken. Dat kan ik niet uitleggen. Als we daar ja tegen hadden gezegd, dan had ik met schaamrood op mijn kaken onze kiezer tegemoet moeten zien. Dat doe ik nu niet. Ik heb mijn rug recht gehouden En ja, ik zit hier voor de PVV-kiezer. En wat er lag, was voor hun, ben ik van overtuigd. Meneer Wilders, eigenlijk... hebben de andere onderhandelaars u ver behandeld. We hebben geen kabinet meer. Ik kon hem niet helemaal verstaan. Tegelijkertijd is daar Nederland wel stuurloos... aangezien het kabinet zojuist is gevallen. Daar komt het op neer. Ja, Daarom hoop ik dat we heel snel verkiezingen krijgen in Nederland. Nederland heeft een bestuur nodig. Ik betreur het ook dat het fout is gegaan. Ik had ook liever dat het goed was gegaan. Nederland zit nu niet te wachten in deze tijd op een demissionair kabinet. Maar het is gebeurd. En dat betekent dat we nu zo snel mogelijk naar de kiezer moeten. Ik kan onze kiezer recht in de ogen kijken. Wij hebben onze rug recht gehouden en ik ga hem uitleggen hoe je zonder naar Europa te luisteren, zonder de ouderen in de portemonnee te pakken, zonder de werkloosheid te laten oplopen, een prima verkiezingsprogramma kan schrijven. Hebben de andere onderhandelaars? En dat verkiezingsprogramma heeft hij al uh, heel duidelijk uitgesproken. Joost Vuuringsje hebt meegeluisterd. Dat als we ergens uh, nog hadden gehoopt of hebben kunnen verwachten dat dat hek naar het katshuis op een kier had kunnen staan dan is dat nu na deze uh, bijeenkomst met Geert Wilders definitief in het slot gevallen. Ja, zeker. Hij deed het wel als een heer. Hij haalde niet uit naar Maxime Verhagen of premier Rutte. Hij zei gewoon, eh, er lag gisteravond wat, maar er is pas een akkoord... als er een akkoord is. En ik heb vanochtend met mijn eigen mensen gesproken... en we zijn gewoon niet akkoord gegaan. Vanwege dus eh, voornamelijk de koopkracht voor de AOW'ers... maar ook voor de economische groei en de werkgelegenheid. En hij heeft het duidelijk gezegd, ik ben geen gedoogpartner partner meer... en ook ik wil verkiezingen. Nou, dat houdt in dat er nu een ruime Kamermeerderheid is... voor verkiezingen en dan verwachting Zal er dan volgende week in een debat waarschijnlijk dinsdag... een motie van, van afkeuren of wantrouwen worden ingediend. En die wordt dan gesteund door de meerderheid van de Kamer. En dan hebben we een demissionair kabinet. Maar het zou ook nog kunnen dat er wel verkiezingen komen... maar dat het kabinet missionair aanblijft. Daar zou ik je allemaal niet mee vervelen. Nou, misschien even een vraag van een leek. Ja. Jij kent dat natuurlijk door en door. Uh, premier Rutte zei vanmiddag dat hij met de koningin heeft gesproken. Uh, dat hij dan pas maandagochtend met zijn kabinet zou uh, gaan bekijken... hoe ze verder gaan. Uh, nu Geert wilde hier zo helder is. Over wat hij wil en wat in ieder geval niet meer wil met de twee partijen met wie die, uh, voor wie hij gedoogpartner was. Uh, kan het zijn dat, die, uh, dat de premier dit weekend opnieuw met de koning inbelt en zegt: Van ik, uh, dit heeft geen zin meer? Nou ja, dat kan, maar dan moet je eerst. Kijk, een kabinet valt, uh, kan op twee manieren vallen. De eerste is uh, er wordt een motie in de Tweede Kamer aangenomen. Nou, het is weekend, dus dat, uh, dat ja. gaat niet lukken. En anders uh, kan natuurlijk ook dat de ministerraad zelf zegt: Van nou, wij, wij, wij zien geen mogelijkheid meer om verder te komen. Maar dan moet er dus een extra minister. Komen. En je hoorde het premier Rutte een, een half uurtje geleden zeggen... die is er pas maandag. Dus het kan zijn dat maandag uh, de ministerraad concludeert... we trekken de stekker uit onszelf. Het kan ook zijn dat de Tweede Kamer dat doet. Je weet het wel, Jolande Sap, die heeft die stekker. Uh, en vast nog wel ergens bij zich. Dus wie weet gaan we die dinsdag weer zien in de Tweede Kamer. Ja, de formulering is natuurlijk... je, je mag niet zeggen het kabinet is gevallen, nee, maar het nee. is wel aan het vallen. Ja, het is aan het vallen en, en, en er komen verkiezingen. en nou, Je hoorde het ook al aan Geert Wilders. Uh, hij is al begonnen met de verkiezingen, je zei het zelf al. Europa is zijn thema. Ik heb hem in, in, in de bijna kwartier... dat we hem hebben gehoord. Het woord islam is niet gevallen. Uh, hij zet zijn kaarten vol op het anti brussel sentiment. Hij doet ook alsof die 3%-eis alleen maar uit Brussel komt. Terwijl ja. natuurlijk Rutte altijd zegt, maar dat willen we zelf ook. Uh, we willen zelf ook gewoon financieel degelijk zijn. En dat hoorde je ook gisteren ook al bij de Het Wiegenpolder... hoe woordvoerder uh, Richard de Mos vol op Brussel inzetten als het op de ha Het Wiegen aankomt. Dus nou, waar de, zou het over de, gaan de exit, het was, was, was inderdaad al beschreven. Ik zou beter luisteren met Geert Wilders. En ik hoorde hem het bedrag van 14 miljard euro aan bezuinigingen... Um. Oplepelen. Een heel concreet bedrag als, als een soort eindresultaat wat was besproken. Ja, we ja, nee, horen ook het bedrag 15 miljard. Nou, Dat zal in de loop van de dagen wel, wel duidelijk worden. Maar het bedrag was inderdaad verschrikkelijk groot. Uh, ja, het bedrag dat bezuinigd moest worden. En vooral voor 2013. Want we moesten natuurlijk in één jaar tijd die bezuinigingen realiseren. Nou, dan krijg je natuurlijk grote koopkrachteffecten. Nou ja, En dat is vaak zo. Mensen die afhankelijk zijn van hun inkomsten van de overheid... die worden doorgaans dan het meest getroffen. Hij zegt dat dat heel slecht uitpakte voor de AOW'ers... Nou goed, dat is ook altijd een speerpunt voor hem geweest, de ouderen. Dus we gaan de campagne in met een Geert Wilders... die pro-ouderen is en anti-Europa. Er liggen heel veel vragen nu op tafel, inderdaad. Die gaan we later allemaal met jou doorspreken, Joost Vullings in Den Haag. We gaan uh, praten met Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP. Goedemiddag. Goedemiddag. U hebt geluisterd naar de premier, naar Maxime Verhagen... en ongetwijfeld ook zojuist naar Geert Wilders. Wat maakt u ervan? Nou ja, dat in ieder geval duidelijk is... dat uh, de partijen er definitief niet uitgekomen zijn... Dat is helder. Had u dat zien aankomen? Ik had dat niet zien aankomen. Ik had juist uh, echt het idee dat men bezig was met uh, uh, de, de laatste loodjes... en die kunnen wel heel zwaar wegen, dat was kennelijk nu het geval... maar dat men echt een heel eind op streek was om er met elkaar uit te komen... En dat het toch onverwachts uiteindelijk, uh, ja, Geert Wilders teruggeschrokken is voor wat er op tafel lag en wat de effecten daarvan zouden zijn. Ik vind het heel teleurstellend uh, dat uiteindelijk het misgelopen is met dat katshuisoverleg omdat het voor iedereen duidelijk is dat we echt heel dringend zitten te wachten op een, een stevig en overtuigend crisispakket. En het trieste resultaat is dat we nu naast een economische crisis nog een politieke crisissituatie hebben. Ja, u zegt, uh, Geert Wilders is duidelijk teruggeschrokken van uiteindelijk de consequenties van het pakket waarover gesproken werd. Dat zijn dan ook de letterlijke woorden van de premier. Uh, u hebt daar nog contact met hem over gehad? Ik heb niet contact gehad over dit soort formuleringen te gebruiken. Natuurlijk wel uh, contact uh, over ja, deze situatie, wat hier nu gebeurd is, praat je ook met elkaar over. Maar waar het hier om gaat... Ja, uh, hebt u vandaag uh, nog contact gehad? Ook met, uh, er is ook uh, met Mark Rutte heb ik wel even contact gehad hierover wat hier gebeurd is. En wat vertelde hij u? Nou precies hetzelfde als in die verklaring naar voren kwam. Dat is exact dezelfde boodschap. Ja, u bent vanmorgen al gebeld door de premier of vanmiddag nadat Rutte Wilders is vertrokken? Nee, dat was, was ook uh, kort voordat zeg maar, die verklaringen zo even net naar uh, buiten kwam... En dat was natuurlijk ook logisch, omdat ook het moment geweest was dat ik ook gesondeerd was, zoals ook naar buiten is gebracht, gepolst was in het kader van het stand van die onderhandelingen. Um, uh, maar het is teleurstellend, uh, vind ik dat inderdaad, um, ja... En, en niet uitgekomen is in het katshuis. Ja, want als u even verder gaat op het, over het moment waarop u inderdaad met de premier op, op de achterbank van zijn dienstauto hebt gesproken. en uh, de, de, de belangrijke punten van die onderhandelingen hebt doorgenomen. wat was dan volgens u het punt waardoor uiteindelijk toch het katshuisoverleg is mislukt? Nee, nou, ik denk dat, uh, dat, dat Geert Wilders daar zo even zelf een verklaring over naar buiten heeft gebracht. waarin hij duidelijk zijn uh, verhaal heeft gedaan. Ja, ja dat, dat de koopkracht met name van AOW'ers te, te ernstig aangetast zouden zijn. Dat ja, is volgens toch. u ook ja. inderdaad wat er mis is gegaan vandaag? Bij crisismaatregelen, crisis dat toch. Als je, je hebt uh, natuurlijk onderhandeld over, uh, uh, over delen. En als je dan ziet wat het totaal effect is. Um, en als het taalplaatje voor ligt, dat uiteindelijk dan toch door Geert Wilders is gezegd... ja, maar ik wil dit en ik kan dit niet voor mijn rekening nemen. Ja, u had daar begrip voor wellicht? Dat AOW'ers in de woorden van Geert Wilders in 2013 er een paar procent op achteruit zouden gaan? Ik heb geen begrip uh, voor uh, een, een stellingname die de mijne niet is. Althans, ik heb natuurlijk het begrip dat de ander dat heeft, maar niet van dat ik zeg van ik herken dat en ik deel dat. Uh, A, ah, ik ken ook niet de plannen zoals die nu uiteindelijk natuurlijk ook uitgewerkt zijn door de partijen. Uh, het zijn die drie partijen die aan tafel hebben gezeten en daar met elkaar met een, uh, met, met een pakket naar buiten zouden komen binnenkort. Uh, maar ja, uiteindelijk gaat iedere partij natuurlijk wel zelf over de resultaten en hoe hij die beoordeelt. Uh, Deelt u, de, deelt u de opmerkingen van uh, premier Rutte dat inderdaad uh, Geert Wilders is, uh, dermate is teruggeschrokken van de consequenties dat hij inderdaad de politieke wil zou hebben ontbroken om deze uh, dit pakket uh, daar ja tegen te zeggen? Ja, ik, nogmaals, we moeten doen met uh, zijn eigen woordingen... Uh, wat hij daarover zelf daarvoor heeft gedaan. Ja, maar en, hoe kijkt u daarnaar? Want u hebt ook een partij. Nou, Allee. ik herken het beeld ook als ik, als ik zijn reactie zie... dan herken ik het beeld van dat hij inderdaad uh, teruggeschrokken is... Van het totaalplaatje zoals te licht. En zegt van nu is het moment dat ik ja of nee moet zeggen. En uh, ik, ik, ik wil hier toch uiteindelijk geen ja tegen zeggen. Ja, Maxine Verhaag van het CDA, CDA zei erover. Hij loopt weg, Geert Wilders van de verantwoordelijkheid. Hij heeft niet de politieke moed om die afspraken na te komen... die een anderhalf jaar geleden bij het regierakkoord hebben afgesproken. Deelt u dat? Nou, ik heb, ik heb zelf... Op dit moment geen enkele behoefte om allerlei zwarte pieten gaan uit te delen of kwalificaties te verbinden. Ik vind het belangrijk om vooral vooruit te kijken. Om te zien van um, hoe wordt hier nou verder mee gegaan. Um, en ik vind het ook onverantwoord om alleen maar verkiezingen verkiezingen te roepen. En verder niet te kijken naar de crisissituatie waar we op dit moment in zitten. Als je verder de boel de boel laat en zegt van ik ga nu alleen maar uh, op verkiezingspad... Uh, en we zullen allemaal wel later wel zien, nou, dat ben je zo dus anderhalf jaar verder. En dat kan dus absoluut niet, want laten we niet vergeten dat ook het vertrouwen van die financiële markten, wat het tot nu toe was, uh, dat dat wel betekende uh, dat men er ook van uitging dat er snel een stevig crisispakket zou komen. Zo De financiële markten willen natuurlijk zo snel mogelijk complete helderheid. En is helderheid in uw ogen dat er zo snel mogelijk een besluit tot nieuwe verkiezingen moet worden genomen? Dat is denk ik absoluut niet zo. Als je alleen van maar. Nu, zegt van, nu, snel. Nou, het is niet de eerste zorg. De eerste zorg is. Verkiezingen zijn uiteindelijk onvermijdelijk. Als ik dat plaatje lang zie komen vanmiddag. van wat ook de andere fractieleiders in de Kamer erover heb, uh, hebben gezegd. Maar mijn eerste zorg is nu vooral. Uh, dat er een crisispakket komt. En ik vind dat iedere partij daarin zijn verantwoordelijkheid moet nemen. om te kijken van. hoe ver kunnen wij op dit moment komen? En dat het aan het minderheidskabinet ook is. zou ik zeggen, om te zien in hoeverre er uh, zeg maar, uh, zo breed mogelijke steun te vinden is voor een crisispakket. Dat is denk ik de verantwoordelijkheid waarvoor we allemaal staan. Want als er niks gebeurt, als we de zaak niet op zijn beloop plaatsen, dan kunnen we het plaatje uittekenen dat de financiële markten zullen zeggen... van Nederland is niet te vertrouwen uh, op de korte termijn. Uh, we gaan hogere rentes uh, betalen over uh, onze, onze leningen. Dat is het verhaal wat we maandag moeten worden. Spijt me, ik moet en u onderbreken. Ik... We gaan er bijna ja. uit. Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP. Hartelijk dank voor deze eerste toelichting.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 moeilijke momenten. Ik heb een loei in de kinderwens en uh, ik heb geen vriend. Morgenavond, 9 uur, alleen zijn in Holland Dok Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hoi, Kees hier. Het is weer tijd voor de minder berichten.